Goedemorgen gemeente, welkom op de Sabbatdienst van 29 juni 2019, 26 van 5779. De orde van dienst is als volgt, we krijgen eerst de welkommededelingen en de gebeden. We beginnen met het Sabbat Shalom, daarna de welkom en de mededelingen. We hebben het even over de vakantieperiode, een nieuwe planning die er gemaakt is. Daarna gaan we met z'n allen staan en zingen we het Shema, gevolgd door de tien woorden. Het gebed voor de dienst wordt uitgesproken, waarna we Psalm 92 Tof Leodat de Adonai zingen. De Sidoerlezing wordt de andere verzorgd, daarna wordt de parasha Shelach Lekka door Krees voorgelezen en de zangdienst heeft Maurits. En hij start met de lofprijzing met Ram Venetia HaMassiach, hoog is de Messias verheven, lichtstad met uw paarden poorten en nooit meer alleen. En voor de kinderen zingen we als eerste Fiddler on dan krijgen we het kinderverhaal, wat de andere verteld wordt. Het gaat over Jozef bij Potifar. Dan zingen we het afsluitliedje voor de kinderen. Jozef had een jas, waarna de kinderen onder de groep A gezegend worden. We gaan starten met de aanbiddingsliederen. Wat de toekomst brengen mogen. zalig de man die net het wandelt. Gevolgd door het lied voor de inleiding voor het gebed. Dus Kiko Haf For God so love the world. Dan hebben we een gebed met de hele gemeente. En iedereen mag meedoen na het amen van de vorige. De prediking wordt verzorgd door Willem Pluim. Of een lied, Dat is de Lord bless you and keep you. En de giften kunnen in het klaarstaande Of een kistje gegeven worden. Daarna wordt de zegenbeden uitgesproken. Gevolgd door het slotlied. Dat is Messiah. En dan sluiten we de dienst af. Met een dankgebed. En gelijk ook een gebed voor de maaltijd. En u wordt van harte uitgenodigd om samen met ons de lunch te gebruiken. Ik wens u een gezegende dienst. Ja, we gaan het over Jozef hebben. Ik wil het al heel lang over Jozef hebben. En ook is het eindelijk zover. Ik vind het een briljant verhaal. Ik denk als ik de hele wereldgeschiedenis, al de verhalen die er zijn, op een rijtje zou zetten, dat deze bij de eerste drie komt. Wat mij betreft. Ja, ik vind het geniaal. De emotie, de plot die erin zit, enorm. Maar het is ook zo'n prachtig verhaal. Want het gaat over de Messias. Dit is. De afbeelding van de Messias, het is de schaduw van de Messias. En uh, dat hoor je weer wat minder, dat hoor je wat minder. Dus ik ga het verhaal uitleggen alsof Jozef Jezus is. Plaats hem helemaal in het licht van uh, de Messias. Jozef de schaduw van de Messias. Het is belangrijk, want aan de hand van de schaduw kun je de werkelijkheid leren kennen. En de werkelijkheid kan nooit uitgelegd worden tegen de schaduw in. Als ik een vogel in de lucht zie en die de schaduw op de grond, dan is dat niet mijn hand, dat is een vogel. Dit is een afbeelding van de Messias. Nou, zo ga ik er doorheen. God heeft een plan. André zei dat net heel nadrukkelijk, God heeft een plan. In Messiaanse kringen wordt nu geleerd, die leerling komt naar voren, dat God geen plan heeft. Zo van, uh, hij kiest uit, oh, dat is een slimme kerel en die heeft ook wat ervaring, dus laat ik die maar zo gebruiken. Nee, God leidt je leven. God leidt je leven. God heeft een plan met Israël. En God ziet er aankomen dat er een grote hongersnood komt over de wereld. In ieder geval in die streek daar. En hij gaat de nakomelingen Jacob en zijn nakomelingen 70 man redden. Jozef wordt in dat plan gebruikt. Ik denk dat Jozef echt een man naar Gods hart is. Als je de hoofdstukken, het zijn meer dan tien hoofdstukken die uh, over Jozef gaan... Nooit vind je één negatief woord over Jozef. Hij is een rechtvaardige. Ik denk dat hij echt een man in Gods hart is. We kunnen daar een voorbeeld aan nemen. En God had een plan met het leven van Jozef. Ik denk dat hij dat van tevoren niet helemaal goed heeft overzien. Weet ik niet, maar ik denk het niet. Het is zo bizar. Zo. Er zitten zoveel kronkels in, zoveel onverwachte gebeurtenissen. Ja, dus heeft het niet gezien. Later, dan zegt hij dat God hem gebruikt heeft om Jacob en zijn nakomelingen te redden. Ik geloof dat God dus ook een plan met ons leven heeft. En dat hij ons leven ook wil gebruiken om mensen te redden. Ik denk dat God een plan heeft met het hele volk Israël. Nu ook nog. En toen ook nog. 2000 jaar geleden nog. God heeft een plan. En God heeft voor dat plan, voor de grondlegging de wereld al bedacht... Dat de Messias, de gezalfde zou moeten komen. Voor de grondlegging de wereld had hij dat al vastgesteld. Voor de grondlegging de wereld is het lam geslacht. En dat betekent toen heeft God het vastgesteld. Niet meer te veranderen. Jozef de schaduw van de Messias. Jezus, degene die Gods plan uitvoert. Jozef die Gods plan uitvoert. En opmerkelijk is dat er heel veel hoofdstukken gewijd worden aan Jozef. Jozef is heel belangrijk. Fantastisch belangrijk. Belangrijk is dat een Abraham kan je niet zeggen. Maar het is opmerkelijk hoeveel hoofdstukken eraan gewijd worden. Ik heb het gevoel dat joden niet zo goed raad weten met dit verhaal. Soms zeggen ze, ja, Jozef is het beeld van de Messias. Maar je, je hoort ook zeggen van, Jozef dat is degene die zich uit eigen kracht ontwikkelt. Dat las ik ook. Nou. En dan is, Juda is degene die dienstverlenend is. Ik kan daar niks mee. Nee, en uh, ja, dat zijn Rabijnse uitleggingen. Dus ik hou het maar op. Jozef, de schaduw van de messias. We gaan daaruit leren. Jozef, de rechtvaardige. Als je de gebruikelijke uitleg over Jozef hoort, dan is dat redelijk negatief eigenlijk. Want Jozef. Die trekt met zijn broers op en die broers die leiden blijkbaar een slecht leven. En Jozef vertelt dat aan zijn vader en dan wordt er gezegd, hij is een klikspaan, hij verraadt zijn broers. Is dat zo? Is dat zo? Ik, nee, ik denk het niet. Je bent een klikspaan, je bent niet goed bezig. Als je motief is om iemand te kwetsen, iemand onderuit te halen, iemand schade te berokkenen, dan is het niet goed. Of je gaat iets... Klikken om zelf wat beter te worden. Maar zo wordt Jozef ons niet gepresenteerd. Jozef wordt ons gepresenteerd als de rechtvaardige. Degene die geleid wordt door de eeuwige. Ik kan me voorstellen dat het bij Jozef ook zo was. Als je dan bij zijn vader komt. En die jongens die doen daar mooi, prachtig en goed. En dan ziet Jozef, die weet hun achtergrond. Dat kan je niet volhouden. Dat kan je niet volhouden. Als je een rechtvaardige bent, is dat heel moeilijk. Dus ik denk, Jozef was een rechtvaardige. En heeft dat niet zomaar gedaan. Ik denk dat het goed is om ook zonde aan het licht te brengen. Van je eigen zonde, maar ook van een ander. En eerst, de Bijbel geeft daar een heldere weg voor. Eerst naar degene toegaan die het betreft. Dan nog een keer, dan een getuige. Ik denk dat dat de heilige weg is. Maar dan wordt het echt in de openbaarheid gebracht. Jozef deed niet mee aan de kwade praktijken van zijn broers. Hij was geen klikspaan. En dan staat er... Zijn vader had hem lief boven alle kinderen. Ik denk dat de hemelse vader, Jezus lief had boven alles. Het was zijn geliefde kind. En dan geeft die vader, dat geliefde kind, een prachtige jas. Een prachtig waad. Daar ga ik het uitgebreid over hebben. Want je bekleden met waarheid. Je, bekleed je, met, je wordt bekleed met de wijsheid van God. Je wordt bekleed met de gave van de geest. Daar ga ik het zo meteen nog even over hebben. Dat gewaad is dus heel belangrijk. Jozef had een gewaad van zijn vader gekregen. En de Jozef de profeet. God geeft hem twee dromen. De eerste gaat over koren. En dat gaat gelijk eigenlijk al over de rol die hij zal spelen. In het redden van uh, zijn broers en zijn vaders. Uh, en neven en nichten. En dan gaat het ook over de zon, de maan en de sterren. En dat zijn geestelijke beelden. Wij horen als lichtende sterren in de duisternis te stralen. En dan is er Jozef buitengewoon beeld in die andere sterren, de zon en de maan. Die buigen zelfs voor hem. Hij is geestelijk. Met kop en schouders steekt hij erboven uit. Hij is het beeld van de Messias. De Messias steekt met kop en schouders boven ons uit. Jozef broers die haatte hem. Waarom haten ze hem? Omdat ze jaloers waren. Daar wat staat, ze waren jaloers op hem. Het speelde dat hij de zonde van hen aan het licht bracht. Dat staat er niet, dus dat ze waren jaloers op hem omdat zijn vader hem lief had. En een bijzondere positie bekleden ze waren jaloers op hem. Omdat God zich aan hem openbaarde. En als God je aan iets laat zien, hoe zal ik dat zeggen? Dat komt wel even binnen. Dat is niet iets vaags dan. Het is mij ook een paar keer gebeurd. Dan zit ik recht overop in mijn bed. En wat er nou gebeurd is, wat ik nou heb. Het is een paar keer uh, s'nachts gebeurd ook overdag. Maar, nou jongens, jongens, dan wil je dat wel even vertellen. Ik maak maakt Nel wakker. En wat ik nou. Ja, zo gaat dat. Dus Jozef die heeft een geweldige aanraking van God. God laat hem dingen zien over de toekomst. En natuurlijk praat hij daarover. Natuurlijk, want het is van God. En het is heel belangrijk dat ook. Zijn broers en zijn vader weten wat God van plan is. En als het zal gebeuren dat ze op de grond liggen in Egypte, dat het Gods werk is. Dat is buitengewoon belangrijk. Dus ze moeten het weten. Het is niet zomaar van ik zal eens eventjes lekker laten zien hoe God mij gaat gebruiken. Of dat ik de koning word. Nee, nee, nee. Jozef, de rechtvaardige. Jozef, het beeld van de Messias. De mantel. Het veelkleurige gewaad, Mantel, jas. In de Bijbel is dat altijd altijd een beeld van iets anders. Je bent bekleed met Christenstaat. Je bent bekleed met de gaven van de geest. Het staat er heel vaak. De veld, je bent bekleed, als je vervuld bent met de heilige geest, met de veelkleurige wijsheid van God. Je ziet ook die veelkleurige wijsheid van God in Jozef tevoorschijn komen. En Jezus was bekleed met de heerlijkheid van God. Hij was vol van de heilige geest. Ja. En Gideon en Zachries had het echt heel duidelijk in het Oude Testament. Gideon en Zagrië waren bekleed met de heilige geest, met overkleed. Die veelkleurige wijsheid, de veelkleurige mantel is dus een beeld van de heilige geest. Dat is niet zomaar wat. En dus die jongens die waren eigenlijk heel jaloers op Jozef. Ja, vanwege die mantel en vanwege de liefde van de vader. Maar ook dat God met hem was. Als wij bekleed zijn met de Heilige Geest en we laten ons leiden door de Heilige Geest. Dan zal het ons voor de wind gaan. Maar er zal ook heel grote tegenstand zijn. Er is ook heel veel haat van mensen die uh, zien... Dat we anders zijn en dat we de waarheid, dat we bekleed zijn met de waarheid. Het wekt je op een of andere manier. Het is uh, volzin van de heilige geest. Je laat de leiden door de heilige geest. Dat heeft positieve, maar ook negatieve vol. De wereld wordt tegen je. Het is echt zo. Gelaten. Wij zijn bekleed met Christus. En als opdracht, bekleed u met rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze. De parallellen tussen Jezus en Jozef die zijn legio, je komt er niet over uitgedacht. De vader stuurt Jozef naar zijn broers om verslag uit te brengen. En Jozef is gehoorzaam. Dan gaan we even naar Jezus, de vader, de eeuwige, Yahweh, stuurt Jezus naar zijn broers, de Joden. En Jezus gehoorzaamt. De broers willen Jozef doden, behalve Ruben. Ruben is de oudste, dus die is, die is verantwoordelijk. En die wil dat niet. Want hij ziet al dat hij zich moet verantwoorden tegenover zijn vader. En hij weet dat het gaat niet goed aflopen, dus hij wil dat niet. Hij wil Jozef redden. De broers van Jozef willen hem doden, de broers van Jezus willen Jezus doden. Parallel is heel groot. En dan komt Juda, Jozef wordt gevangen genomen, in de put gegooid die droog is, en dan komt Judah op het idee, Ruben is weg, die is een ommetje gaan maken, en dan komt Judah op het idee van, ja, dat is eigenlijk zonde om die jongen dood te maken, want dan kunnen we geld aan verdienen. Judah heeft iets met geld. Dus je ja, dan te verkopen, dat levert wat op. Dat zijn we ook van hem af. Judah. Judas, die komt ook op het idee om Jezus te verkopen, te verraden. Jozef, dat was twintig zilverlingen, maar die man was zeventien, Jezus was in de dertig. 30 zilverlingen. De prijs van een slaaf. En dan ook nog opmerkelijk is, dan willen de broers, die willen hun misdaad verhullen. En wat doen ze dan? Ze pakken dat kleed, ze slachten een bokje, een geitenbokje, lopen dopen het kleed van Jozef in het bloed. En dan gaan ze naar hun vader toe en ze zeggen van, is dit het kleed van Jozef? Ja, Jacob herkent het. Dus de broers... Gebruiken bloed om een zonde te verbergen. Het is een heel Bijbels principe. Zo is het natuurlijk niet bedoeld, maar het, het is wel Bijbels dat zij bloed gebruiken om een zonde te verbergen. Jozef is kapot. Jozef is kapot. En Juda, die ziet dan die broers en die gaan dan die vader troosten, moet je je voorstellen. Die hebben eerst uh, Jozef uh, verkocht en dan gaan ze vader troosten. Nou, dan moet je toch een beetje schizofreen zijn om daar lekker in te zitten. Je kan het je niet voorstellen dat het goed gaat. Het gaat ook niet goed. Judah gaat vanaf dat moment bij zijn vader weg. Hij kan het niet volhouden. Dit is te machtig voor hem. Het verdriet van de vader. Ik ga even wat tekst voorlezen. Dat de moeilijkheid is met dit verhaal. Meestal, dan wordt even een stukje een de Bijbel gelezen. Maar ja, dit gaat over tien hoofdstukken. En we kennen het allemaal, het verhaal, denk ik. Hoewel, als je het heel goed leest, dan vallen er steeds weer dingen op. Ja, het is een verhaal met zo ontzettend veel diepgang. Nou, Genesis, 37 vers 34, 5. Toen scheurde Jacob zijn klederen, deed een rouwgwaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Nou, dat waren geen zeven dagen, ook geen veertien dagen. Hij is daar misschien wel jaren mee bezig geweest om dat te verwerken. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich de laatste troosten en zei. Voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. En zo beweende zijn vader hem. Matthäus. Jezus liep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven naar beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurde. Jacob. De vader van Jozef scheurt zijn kleren. De eeuwige. Jawel. De vader van Jezus scheurt voor voorhangsel. Jacob had groot verdriet. Ik denk dat de eeuwige ook groot verdriet had. Het wordt niet zo vaak gezegd, maar ik denk dat het echt zo is. Hij vond het verschrikkelijk. Toch moest het gebeuren. Nou, dan gaan we verder met uh, Jozef. Bij Potifar, En dan zit... Jozef eigenlijk op school bij Potifar. want wie is Potifar? Dat is het hoofd van de lijfwacht. Dan wordt gezegd: ja, die moest op de, de haren van de uh, faro passen, dat is onzin. Dat is echt onzin. Je moet je voorstellen: binnen zo'n hof waren heel veel intriges, er waren genoeg uh, faro's die regelmatig om het leven werden gebracht, dus sommigen die regeerden niet lang. Er waren tegenstanders. Dus die lijfwacht, dat was een hele belangrijke man, die moest zorgen dat het allemaal goed ging. Alles wat de farao bedacht, dat moest hij uitvoeren. Hij moest zorgen dat het uitgevoerd werd. Het was een, ik denk dat het een van de drie, vier, vijf topmensen onder de farao was. Het was een topper. Dus Jozef komt daar in het milieu van politiek bestuur, van hoge functionarissen net onder de farao. Dus Jozef gaat daar meemaken hoe een groot land als Egypte bestuurd wordt. Maar die mensen die komen daar over de vloer, hè, zoals dat uh, bij ons ook gaat, bij ministers komen andere ministers, staatssecretarissen, uh, hoogwaardigheidsweer over de vloer. Zo ging dat bij Potifar ook. Potifar was de vertrouweling van de farao. Hij dus was niet zomaar een buitennisch Egyptenaar, hij was een topper. Je moet je voorstellen, Jozef die wist precies hoe hij een, een schaap, hoe dat geschoren moest worden. Hij wist hoe je in een woestijn moest overleven. Hij was een uh, man van buiten, maar hij had nog nooit een groot, aan een groot hof gewerkt. Hier wordt hij geconfronteerd met een groot hof. Het is een fantastische opleiding. Je ziet het eigenlijk hetzelfde ook bij Mozes. Die wordt ook aan het hof van uh, Egypte wordt hij opgeleid om zijn taak als leider te, uh, goed te kunnen uitvoeren. Jozef precies hetzelfde. Jozef wordt God op school gezet. Nou, en dan, en dan staat er heel opmerkelijk. Voorbeeldig gedrag, wat een aanpassingsvermogen heeft Jozef. En dat ze de eeuwige zegen nemen, ja, dat heeft jij ook gezegd. En Jozef bezwijkt niet voor verleidingen. Ik denk dat je ook moet leren: dat als de omstandigheden tegen zijn, dat we ons niet door de omstandigheden laten klein krijgen, dat we niet op de omstandigheden moeten zien, maar dat we op Jezus zien, de eeuwige die ons in leven zal houden, die ons zal zegenen tegen alle verdrukking in. Dat gebeurt met Jozef en dat zal ook met ons gebeuren. Dan gaat Jozef naar de gevangenis. Dat is niet zomaar een gevangenis, dan wordt ze ik tussen de rat en, en de, weet ik wat, de misdadigers. Nee, dat is niet zo. Het is de gevangenis van de koning. Dus iedereen waarvan Porifar gedacht, nou die man vertrouw ik niet, of die heeft wel dit gezegd, maar dan zie ik hem toch iets anders doen, die ging in de gevangenis. Dus dat was een, het wordt ook het huis van Potifar genoemd. Dus een ander huis van Potifar. Die gevangenis, dat was een politieke gevangenis. Daar, daar waren de tegenstanders van de faro, werden daar opgesloten. Dus ook de bakker en de schenker kwamen daar terecht. Want die kwamen aan het hof en er was blijkbaar iets misgegaan bij de maaltijd. En de maaltijden van de faro werden voorgeproefd. En bij dat voorproef was er iets misgegaan. En ze wisten, ja, ligt het nou aan, aan, aan het eten of drinken? Nou, dat was de, de bakker die de fout in was gegaan. Dat was een gevangenis voor edele heren. Voor belangrijke meneer. Jozef wordt door Potifar in die gevangenis gezet. Voor, ja, Daar was hij ook de baas over, dus dat ging makkelijk. En Potifar, en Potifar die had daar dus eigenlijk zeggenschap over, zorg Potifar denk ik ook, namens de eeuwige, dat Jozef weer die oude positie krijgt. En weer, niet om de omstandigheden zien, maar op God zien. Die met hem is. Ik vind het echt een voorbeeld. Ik vind het een voorbeeld. Hoe makkelijk is het niet als de omstandigheden tegen zijn. Om het hoofd te laten hangen. Om het niet meer te zien zitten. Weer zegent de eeuwige Jozef Rijk. De eeuwige geeft Jozef ook inzicht in de room. Ja, hij was. De geest van God was met hem. En dan weet hij ook die dromen uit te leggen. Hij weet hem perfect uit te leggen. Ik vind het opmerkelijk als je dat hele verhaal leest. Dan kom je steeds weer achter. Jozef kende God. Jozef, in iedere keer weer, heeft het over God. Hij kent God, hij weet wat God wil, hij doet wat God wil. Jozef is een fantastische kerel. Ja, Hij zag er goed uit, hè? hij was een hele aantrekkelijke man. Maar hij was ook een, ik denk een geniale man. Hij was geniaal, maar voor daarboven, hij was vol van Gods geest. God leidde hem. Ja, en dan gaat Judah, Judah. Die trekt weg bij zijn vader. En die trekt hem in bij Hira in Adulam. En Adulam, dat ligt op de grens van Juda en het Filistijns gebied. Dus hij ziet daar ook allerlei Canaanitische vrouwen. En dan knoopt hij een relatie aan met de dochter van Sua. Hoe dat meisje heet staat niet vermeld. En als het niet vermeld staat in de Bijbel, is het niet belangrijk of het is zelfs heel fout om die naam te vermelden. Suwa, dat betekent rijkdom. Dus weer zit Juda met geld te knoeien, blijkbaar. Blijkbaar haalt dat hem, Er staat er niet expliciet bij, maar Suwa betekent rijkdom. Dus dan denk ik, hij heeft nog steeds iets met geld. Hij, hij, dat is een motief om, hij trouwt, hij krijgt drie zonen en zijn vrouw sterft en twee zonen sterven ook. Dus na jaren, hij is er jaren is hij daar. Die zonen hebben op een gegeven moment duurbare leeftijd. De die zijn zeg maar 18 jaar. Dus hij is daar, jaren is hij daar. Of is hij weg bij zijn ouders, bij zijn vader. En hij blijft achter als een, ja, als een eenzame weduwnaar met nog een zoontje. Dus God, als je dat leven van Jozef en van Judah vergelijkt, dat lijkt niet op elkaar. De ene die verraadt, verkoopt zijn broer zondigt, heeft dat met geld en de heer zegert het niet. Het is een harde les. Het is opmerkelijk dat het verhaal van Juda weer in het verhaal van Jozef staat. Dat hoort bij elkaar. De ene rechtvaardige en de andere die God loslaat. Ja, nou ja, we hebben het net gehoord. He. Juda pleegt uh, uh, Hoerij met zijn schoondochter. Hij ja, krijgt nog twee nakomelingen en Peres die wordt dan de, een van de voorouders van Jezus. Ik vind het heel moeilijk om dit helemaal één op één nou door te zetten op het jodendom. Het is natuurlijk opmerkelijk dat ook de joden hun vaderstad moesten verlaten nadat Jezus gekruisterd is. Maar ik vind je moet hier wel heel voorzichtig mee zijn. Want de parallel die is heel duidelijk. Maar hoe ver ga je die nou doortrekken? Nou, ik vind zo is die ver genoeg. Ja, en dan wordt Jozef verhoogd. We weten hoe dat uh, gegaan is. Ik hoef het niet voor te lezen. Maar dan zegt de farao dat de geest van God op Jozef is. Ja, de farao zegt dat. Dat is opmerkelijk. En dat niemand zo verstandig en wijs is als Jozef. Dat is heel opmerkelijk. De farao, de hoogste autoriteit, herkent de goddelijke inspiratie van Jozef. En die herkent hem eigenlijk als. Messias. En dan stelt hij hem als koning over Egypte aan. Onder de faro. En dan doet hij zijn ring af en doet hij bij Jozef aan zijn vinger. En met die ring werd ieder document ondertekend. En dat was dus de handtekening van de faro. Jozef kon dus de handtekening van de faro zetten. Hij kon optreden namens de faro. En we zien dat ook bij Jezus, dat hij optreedt. Namens Yahweh, namens de eeuwige. Hij is niet de eeuwige. Jozef is ook niet de Farao. Jezus is ook niet Yahweh. Hij is er duidelijk van onderscheiden. En dit is in dit. Deze geschiedenis zie je zo heel duidelijk de schaduw en de werkelijkheid. Hoe die onderscheiden zijn. Jozef krijgt alle macht. En dan zegt Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Is gegeven, net zoals Jezus dat krijgt. En niemand kan iets doen zonder de toestemming van Jozef. Wij kunnen niks doen zonder de toestemming van Jezus. Hij is onze leidsman, hij is boven ons gesteld. En dan staat er, hij krijgt dan de koninklijke waardigheid, hij krijgt een dure mantel, hij krijgt een gouden ketting. Kostbare kleding, ze dus hij wordt overkleed met heerlijkheid. En Jezus is overkleed met heerlijkheid, hij is opgestaan. En dan moeten alle mensen moeten voor hem knielen. En knielen betekent dat je erkent dat de ander meerder is. Bijvoorbeeld Maxima gaat naar de paus en dan buigt zij voor de paus. Ze dus erkent hem als meerder. Willem-Alexander niet, dus die blijft gewoon zo staan. Dus als je die buiging betekent, ik herken jou als meerdere. Ja, soms is het natuurlijk enkele beleefdheid, maar de, de Bijbel betekent buigen, je herkennen als meerdere. Dat is heel grappig. Op een gegeven moment zegt Jacob van mijn beenderen, die wil ik hebben dat, je, dat die begraven worden bij die van mijn ouders. En dan buigt hij voor Jozef. Want hij erkent dat in deze Jozef machtiger is dan hij. Dus hij geeft alle. Hij erkent Jozef zijn autoriteit hierin. En dan staat er in het Nieuwe Testament. En Jacob aanbad. Nee, hij buigt voor hem. Dat komt omdat aanbidden en buigen. dat zit heel sterk in elkaars verlengde. Ze hebben eigenlijk niet goed naar het Oude Testament gekeken. en deze geschiedenis. want daar staat precies wat er gebeurt: hij buigt. Aanbidden betekent ook erkennen dat God de basis is, dat Jezus de basis in jouw leven is. Dus je kunt wel zeggen: we gaan een aanbiddingsdienst doen, maar als je leven er niet naar is, nou, is het waardeloos. Is het echt waardeloos. Als je niet je leven op orde hebt en als je voor God buigt, dan betekent eigenlijk dat hij in alles gezag over. Dat erken je, je hebt in alles gezag over. Dus bij ons gaat dat niet zo ver, maar in de Bijbel gaat het wel zo ver. Als je buigt voor God. Als je voor hem knielt, hem aanbidt, dat betekent: Hij heeft alle macht in mijn leven. Ik onderwerp me volledig aan hem. Nou, als ik voor, ik, ja, ik, mijn vader deed dat ook. Hè. Die was altijd heel beleefd en die, die boog dan, maar dat betekende beslist niet dat je. Ik onderwerp me volledig aan je. Kijk, dat, dat zijn uiterlijke dingen, daar zit natuurlijk niet op vast. Maar wat mij wel stoort is. Dat die wou niet buigen want hij wilde, die er hij wilde niet erkennen dat Haman zijn meerdere was dus hij weigerde dat Bleef, ja. ik vind het een mooie houding hoor dat is Jozef wordt verhoogd en de eeuwige die verhoogt Jezus ja ik ga dat toch even zeggen Jezus is vol van de heilige geest ja, dat heeft hij niet van zichzelf maar de vader heeft hem volgemaakt van zijn geest, heeft hem alle macht gegeven waardoor hij, en alle wijsheid, waardoor hij wist wat er in de mens was, waardoor hij boze geest kon uitdrijven en zieken genezen. En niettemin zegt dan Jezus, ik doe enkel wat ik de vader zie doen, die toch niks op zijn eigen houtje. Niemand is zo wijs en verstandig als Jezus, onze Messias. En God stelt Jezus aan als koning van de hemel en de aarde. Alleen de eeuwige staat boven hem. Net zoals dat bij Jozef was. Enkel de faro's staat boven hem. Jezus krijgt alle autoriteit en macht van God. Jezus krijgt een verheerlijk lichaam. Wij zullen het ook een keer krijgen. En mensen moeten zich aan Jezus onderwerpen. Ja. Zoals ze daar zich aan Jozef moesten onderwerpen. Het is een prachtig, prachtig beeld van de Messias. En dan komt eigenlijk, is dat ook heel erg ontroerend. Wat, wat er daarna gebeurt. Die Broers die moeten dan naar Egypte. En dat, dat is wel grappig, want als je dat leest, dan moet, hebben ze het er blijkbaar over gehad. En dan doen die jongens niks, want die voelen er niks voor. Dat is voor hen beladen met, met ellende en, en met bedrog. Dus die, en dan zegt Jacob, zoiets als: komt er nog eens een keer wat van? Schiet eens op, waarom doen jullie niks? Opschieten. En die moeten ze echt stimuleren om naar Egypte te gaan, terwijl ze aan het honger lijden zijn. En dan gaat Jozef ze toetsen of ze berouw hebben of niet. En dat doet hij. Ik vind dat een briljante manier. Als je ziet hoe hij dat doet. Het is. Het is um, en ja, zijn ze er werkelijk veranderd of niet? He, en dan komen ze. En Jozef die stelt zich op als de boze koning. En jullie zijn verspieders en in de gevangenis ermee. Na drie uh, dagen denkt hij van: ja, als ik ze gevangen hou, gaan die mensen de dood in, in, in, in, uh, in uh, Israël. Dus dat kan niet. En dan houdt hij Simeon achter. En dan zegt hij: Ja, ik vrees God. Prachtig. Ja, hij vreest God. Dus dan mogen de andere broers weggaan. Maar Simeon houdt die. En die wordt wat vrijgelaten als ze met hun jongste broer terugkomen. Dus hij heeft een onderpand. Want als je ze zo had laten gaan, ja, dan was hij afhankelijk of ze, of ze nog wel wilden terugkomen. Zo geschrokken waren. Dus. Jozef heeft een onderpand. Nou, dat ontwikkelt zich. Op een gegeven moment komen ze weer terug. Dat, uh, je hebt niet het idee dat het heel erg met, uh, met vreugde gaat, want ze zien daar natuurlijk vreselijk tegenop. Ze moeten Benjamin meenemen. Ze worden onthaald. Ze staan aan die tafel van de koning. Jozef zit aan een andere tafel, want hij mag zich niet voor het reinigen. En dan zitten ze allemaal op volgorde van leeftijd. Simeon heeft dus in die keurige gevangenis gezeten. Het was niet zo dat hij daar tussen de ratten en de, en de muizen moest slapen... en een enkel karig brood kreeg. Nee, hij kreeg keurig, een keurige behandeling. Kreeg hij daar. Dus dat was ook niet zo van... Uh, ik wil hopen dat uh, Simeon in die gevangenis zal overleven. Nee, er was geen sprake van. Ze worden onthaald en dan doet Jozef... die beker, zijn beker... laat hij dan in de graanzakken van Benjamin doen waarom doet hij dat nou, waarom doet hij dat nou? Hij had dat toch bijvoorbeeld bij Judah kunnen doen of bij een ander. En ik denk dat Jozef ze wil toetsen, houden ze echt van hun broer. Gaan ze voor hun broer instaan of niet? Stel voor dat ze dat niet gedaan hadden, hadden die Egyptenaren Benjamin meegenomen. En had hij Benjamin losgespeeld van zijn broers. Nou, en dan had Jozef, die was natuurlijk bang dat er Benjamin ook iets zou overkomen. En dan had hij aan Benjamin geopenbaard en dan, ik denk ook aan Jacob. Als ze wel gehoorzaamden, wat gebeurt hè? Ze gaan voor hun broer instaan en dan gaan ze met z'n allen weer terug. Nou, en dan houdt Juda een prachtig pleidooi. Echt een prachtig pleidooi. En ja, dan breekt Jozef. Prachtig verhaal. En dan zegt Jozef... Ja, God heeft dit zo geregeld. Enerzijds... Maar dan zeg je, je moet ook niet boos op mij worden. Want ja... Die jongens die hebben wel eventjes wat te verduren gehad. Jozef die is toch bang dat zij boos worden. En die jongens... Die blijven ook steeds op hun hoede voor Jozef. Ze kunnen zich niet voorstellen... Dat Jozef hen vergeven heeft. Ze kunnen zich dat dan niet voorstellen. Als Jacob overlijdt... Dan krijg je weer dat verhaal van oh, je bent er, zou die ons nou pakken? Zou die ons nou straffen? Nee. Maar de echtheid van een geloof die wordt wel heel sterk beproefd. Zijn ze echt veranderd of niet? En daar is Jozef mee bezig. Als hij zijn broers ontmoet. En ik denk dat ook voor ons dat zal gelden. Is ons geloof echt? Zijn we echt veranderd? Zijn we die oude mens nog steeds? Die zondig en die het soms heel erg voor, je, voor jezelf uh, opkomt. En ook ben je echt veranderd. Ben je echt gelijk op Jezus. Ik denk dat die toetsen ook in ons leven, over ons leven, zou komen. Kom, ik zie hem in mijn eigen leven tenminste. Jozef, ik ga het even een stukje voorlezen. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven. Want ze waren door schrik vermovermand. Ja, er komt een enorme autoriteit, had Jozef. Hij, had, uh, hij was de koning en een enorme weelde en, en bediende om zich heen. Hij woonde niet in een rijtjeshuis, hij woonde in, in een paleis en met dure wagens, van die, van die gouden rijtuigen voor de deur. Dus die jongens die zaten daar toch al te beven en het blijkt dat het nog aan de grond genageld. Ze nee, ja, schrikken zich kapot, want die denken, ja, nou, nou dit uh, over vijf minuten hangen we aan de galg, dat denkt hij. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toren ontvlammen. Ja, want zei ze. ja, misschien waren ze wel weer heel boos, omdat Jozef dit met ze, die toets met ze heeft uitgevoerd. Omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht, want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Vervolgens kuste hij als zijn broers en hij huilde met hen en daarna durfden zijn broers met hem te spreken. He, he, eindelijk dan begint het gesprek voorzichtig op gang te komen. En die angst voor Jozef die gaat nog even door, daar moet ik nog wat over. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, dan zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Dus kwaad met kwaad vergelden, dat zit in hun genen, dat zit in hun hoofd, dat kunnen ze heel moeilijk achter zich laten. En dat zullen wij... Denk ik nooit doen, kwaad met kwaad vergelden. Nooit. Laten we het nooit doen. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen... ...uw vader heeft voor zijn dood tegen deze opdracht gegeven. Dit moet jullie tegen Jozef zeggen. Ach, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden. Want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader... Dus dan staan ze nog te liegen ook. Ze halen Jacob erbij. En Jacob heeft dat helemaal niet gezegd. Maar dan verzinnen ze dat om toch maar vooral om niet aan de straf van Jozef te hoeven denken. Ja, en dan, ja, dan huilt Jozef. Omdat zij hem toch niet eigenlijk kenden. Zij kenden hem niet. Zij wisten niet, ondanks zijn hoge autoriteit en zijn hoge status, wat een eigenlijk een hele nederige, vriendelijke... Godvrezende man hij was. Ze kenden hem niet. En dat is eigenlijk dus de, de drama in het verhaal. Het, het lijkt goed af te lopen, maar eigenlijk loopt het niet zo goed af. Nee, het loopt niet zo goed af. Nee, want er is nog steeds niet die eenheid. Die Jozef voorstond en die, die eigenlijk eronder ja, de broeders moet zijn. Ziet hoe goed en hoe lieflijk als broeders samenwoont, maar dat was niet zo. Jammer, jammer. Of Jacob zijn broers heeft vergeven, ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet gelezen. Maar ik heb het misschien niet goed gelezen. Want er staat zo ontzettend veel in. Het is onvoorstelbaar als je dus heel nauwkeurig gaat lezen wat je allemaal leest. Ja, het was me nooit opgevallen dat ja, zijn bokjes slachten en dat die mantel in dat bloed en daarmee hun zonde bedekte. Oh. Ja, het is, het is, een echt, het is een echt een beeld van, het, het is wel het bloed van het bokje, maar het bloed van het lam, dat reinigt van, en dus dat is ook weer een beeld van, ja, Gods lam, hè. Ja. Jacob ziet dat, die jas met dat bloed erop en beschouwt dat als het bloed van zijn zoon. En zo was het natuurlijk ook de hele overdienst. Het werd een, een bokje geslacht en dat werd beschouwd als het bloed, het verzoenend bloed. En wij weten dat het, het bloed van Jezus. Dat verzoent. Dat delgt de zonde uit. En dit is het laatste. Nee? Openbaring 1, vers 7. Zie, dus hij komt met de volken. Dat gaat over Jezus. Yeshua. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Dus we weten nu ook, dat moet nog gebeuren natuurlijk, hoe Jezus, Yeshua, met zijn volk zal omgaan. En die zal die heel erg... Jozef gaat... Jezus zal zich eerst aan zijn broeders openbaren. En er komt een grote vergeving over dat volk. Ja, maar ik denk, hè, elk oog zal hem zien. We zullen het allemaal zien. Maar ik denk dat hij zich eerst aan zijn broeders gaat openbaren. Dat zal het eerste zijn. Ja, ik denk dat het, ja... Wij zullen hem ook zien. De grote heerlijkheid. En we zullen ook veranderd worden. Maar eerst gaat hij met zijn broers. En dit was het, ja. Ik denk dat ik een fractie behandeld heb van wat er geestelijke diepgang in zit. Maar ik wil het graag uh, jullie aanmoedigen om dit zelf eens door te lezen. En te zien wat een diepgang erin zit. En wat een geweldig verhaal het is.